Ja Weer een rustig stukje muziek, nieuws en boodschappen zijn wij over naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En aangeschoven is inmiddels Karim El Kabali en daar gaan we mee praten over duurzaamheid. En wij gaan daarna praten met Fred Rooshart en Soek Zwamborn over de sissies. Dat wordt heel gezellig. Dat wordt heel gezellig. En als laatste komt Erik Wijers ons vertellen hoe het loopt met de Formule 1. De updates... Ja, aangezien er nog geen pitspoezer meer mogen zijn. Misschien kunnen de sissies te, zich daarvoor inzetten nu. Ja, misschien of, of een, een, een, een roedel haken <laughs> Dat is ook interessant. <laughs> uh, we gaan naar duurzaamheid. Ja, we duurzaam Karim, welkom. Goedemorgen. Uh, hoe is het met de duurzaamheid gesteld in dus Zandvoort? Op dit moment nog slecht. Uh, op dit moment gebeurt er uh, nog vrij weinig aan duurzaamheid. Er zijn ondernemers die zelf uh, aan zijn begonnen. Alleen uh, vanuit de gemeente gebeurt er nog uh, vrij weinig. Ik geloof dat het een... Duurzaamheidsspreker is één keer in de maand waar ondernemers terecht kunnen. En uh, we zijn nu bezig uh, met, uh, ja, met, met beleid daarop ontwikkelen. En dat komt komende dinsdag inderdaad. En uh, ik ben blij dat we uiteindelijk echt gewoon over duurzaamheid een keer gaan praten. We hebben het er al in heel veel debatjes en hoe we het allemaal op hebben het over gehad. Alleen we gaan het nu echt over het onderwerp hebben. En dat, is, uh, dat doet mij als GroenLinkser deugd. Wat, wat voor onderwerp? Het uh, onderwerp duurzaamheid compleet of in, in, in stukjes? Nou, dit is letterlijk de startnotitie duurzaamheid voor antwoord. Tuurlijk valt het uit één in stukje, uit een stukjes. Je hebt de regionale energietransitie. Dat is eigenlijk heel <coughs> simpel gezegd de transitie of de, de, de overgang van gas naar elektriciteit. Maar dat is een apart stuk. Het gaat hier echt puur om bijvoorbeeld circulaire economie. Dus het hergebruiken van alles en niet alles weggooien. Het gaat hier over hoe wij de openbare ruimte zien. Allemaal van dat soort dingen, echte echt dingen waar we als gemeente echt iets aan kunnen doen. Daar gaat het beleid komende dinsdag over. Hmm, nou zijn jullie uh, al anderhalf jaar bezig. Ja. Ik heb hier een stukje uh, uitgeknipt uit het raadsprogramma. Want dat is natuurlijk uh, de leidraad. Het breed gedragen uh, stuk. En uh, laten we er eens een paar doornemen. Ja. Wat gaan we de komende vier jaar doen? Nou, we zijn al uh, anderhalf jaar uh, gestart. Met ondernemers, woningcoöperatie, netbeheerders voor energie en warmte en inwoners zoeken we naar de mogelijkheid om in gebouwen, woningen en buitenruimte oplossingen te komen. Hoe moet ik dat in beleid zien? In beleid ga je denk ik zien, we hebben ook een motie toevallig met de begroting op ingediend, die werd 8-8, dat wij gewoon vinden uh, dat Zandvoort een groot betegeld is. Als je ook naar de cijfers kijkt, uh, Zandvoort is uh, het dorp, op drie na slechtste dorp van Nederland, als het gaat over groen binnen de bebouwde kom. Wat apart is voor een dorp wat midden in de duinen ligt. Dus uh, onze motie gaat er bijvoorbeeld vanuit dat wij dat groen gaan trekken in de, in de wijken. Het is een betere leefomgeving, het zorgt ervoor dat je minder stress ervaart. Uh, als je daarin werkt, uh, hmm. zorgt het ervoor dat je creatiever en beter uh, in je gang gaat. En het is gewoon gezonder, want je hebt gewoon meer groen in, uh, in Zandvoort. Nou, dat is een van de maatregelen die je daarin kan zien. En uh, ook... heeft uh, Sociaal Zandvoort ook heel erg voor ja, gestreden. Klopt. Maar dat is eigenlijk uh, een um, nee. beetje, beetje ja. uh, aan de kant gezet. Ik weet nog wel onder Andor Zandbergen, de wethouder, ja. uh, dat ze toen al heel erg uh, daar tegen van leer trokken op dit thema. Het is ook wel echt een thema. Want ik moet je zeggen, als je ook hier weer naar voren kijkt. Ik weet het zit aan de kust, maar je ziet vrij weinig groen. Je ziet eigenlijk alleen maar. Ja, stoep, uh, tegels en uh, asfalt. En daar houdt het wel een beetje bij op. Ja, maar dat, dat hele bos is toch eigenlijk ook weggehaald. Want Zandvoort was best wel groen. Als, ja. je, als je terugkijkt in, uh, in de historie. Als je over de Zandvoortselaan naar binnen kan rijden, kan je door een uh, groene haag van bomen. Dat is schitterend. Althans, ik vind dat mooi. Ik uh, weet niet of andere mensen zijn het niet mooi vinden. Maar ik maar vond ja, ja mooi. Het, het, het is. Het was, moet ik zeggen. Ja. Best wel een groen uh, dorp. En ja. uh, daar kan je in, in, in het dorp zelf ook. Als je... Uh, in het centrum, kijk, stonden ook bomen genoeg. Ja, klopt. Ja, het is, nou, het is, dan we kunnen we met weer geen die, podia bouwen. Dat is ook nou, ja, is, Door al die herontwikkelingen <laughs> is, is het allemaal weggaan en veranderen. Maar dat is dus uh, het, het, het idee om buiten wat meer groen uh, in ja. te zetten? Ja, dus het is ook goed gaat voor ook de over... hittestress. Hè. De, of, hittestress is het goed voor, want dan heb je schouderplekken. Maar het is ook goed voor de dagen dat het heel erg hard regent. Ja. Maar 1 oktober was het nog. Uh, nou, toen stond letterlijk het halve dorp onder water. Nou, Het water kan nergens naartoe. nee. Uh, omdat alles dicht is regelt Als je dat nou wat meer open maakt, dan kan het water ergens in. Ja, dat is een beetje het landelijke plan van maak je tuin weer groen. Ja, ja en dat moeten wij dan al op grote schaal doen. Want uh, alle openbare ruimte is eigenlijk de tuin van de gemeente. En die moeten wat mij betreft ook al een stukje groener worden. M -m meer zijn. tuinen. Ja. Ik heb er nog één. Uh, voor bestaande gemeentelijke panden, scholen, sportcomplexen, etc. Gaan we onderzoeken of deze door isolatie, zonnepanelen en warmte, koude, opslagtechnieken energie neutraal gemaakt kunnen worden. Ja, klopt. Daar is tot nu toe dus niks aan gedaan. Uh, nee, nee ja, je hebt wel een warmtepompinstallatie in het LDC. Uh, die haalt voor mij aardwarmte op, waardoor uh, ja. het gebouw wordt verwarmd. Maar dat is een nieuw brouwproject. Um, en voor de rest, ik weet bijvoorbeeld nog dat uh, op uh, gebouwde Golf, ik heb daar zelf op school gezeten. Toen dat werd gebouwd, dat daar een groen dak op was uh, ingetekend hebben ook in een andere motie uh, opgetekend. Dat wij graag willen zien dat dat gebouw eindelijk een keer wordt afgemaakt. En dat daar een groen dak op komt. Maar dat op het het gebouw staat er ook al een paar jaar. Dat staat er nu al vanaf 2002 geloof ik uit mijn hoofd. Dus dat is, uh, nou, ik tel uit, dat is bijna 20 jaar. Uh, dus het wordt wel een keer tijd dat dat gebeurt. En ook als je gaat kijken naar de schoolomgevingen. Volgens mij is alleen de omgeving van de oranje Nassau school is groen. In de zin van dat het echt gewoon, nou, dat is natuurlijke wijze bijna groen. Uh, maar als je naar bijvoorbeeld het LDC of naar ook weer gebouwde golf gaat kijken. Dat ligt dan wel in een groene omgeving. Maar op het plein zelf staan van mij uh, bij gebouwde golf zes bomen uh, en uh, in het LEC staat volgens mij misschien één boom en misschien heb ik het dan nog zelfs fout, staat er staat geen echt, dus één boom. Eén of geen boom. Ja, het is een beetje een zonde want dat zijn juist de plekken, ik zei het ook gewoon in mijn algemeen beschouwing, waar als kind zijn was ik daar altijd aan het spelen, aan het kijken van uh, ja, je kon een verstoppertje spelen, ik kon voetbal spelen op een veldje, leraren waren dan niet altijd blij mee met slecht weer, want dan kwam je met modderpoten uh, ja, binnen ja, ja. zeg maar, maar uh, dat, ja, ik vond het wel leuk. en dat. Ik vind het jammer dat de kinderen dat nu niet hebben. En is het niet belangrijk ook om te kijken naar de diversiteit... ook in uh, groen? Want mensen ja. denken altijd aan bomen. Uh, het grote nadeel van bomen is dat als je niet oppast... de hele straatbestrating eraan ja. gaat... het riool weggeduwd wordt. En de mensen die een prachtige balkon gekocht hebben... omdat ze lekker in de zon willen zitten... na een paar jaar ineens achter de ja. een boom van de gemeente zitten... en niet meer in de zon. Ja, je, je hebt allerlei soorten groen. Ja, als het maar groen ik. wordt. Ja. In plaats van grijs en geel wat het nu eigenlijk is. Het is ook gewoon mooi uh, voor dorpen. dorp. Het is een goed voorzietekaartje als je natuurlijk ook groen hebt in je dorp. Want het, is gewoon, het het ziet er vrolijker beter uit. Uh, dus ja, ik ben helemaal met je eens. Het hoeft niet per se boven te zijn. Het moet gewoon groen zijn. Motus heet dus trouwens ook groen, uh, groene scholen in Zandvoort. En uh, groen voor Zandvoort dus. Oh, ja, per se dat, zijn. dat is een stevig punt van jullie. Maar als ik zo naar dat uh, uh, raadsprogramma kijk. Dan staat er toch nog wel een en ander in. Waar je van zou kunnen zeggen van ga eens aan de slag. Ja, daar ben ik met je eens. Maar dat is eigenlijk het andere punt. Uh, het feit dat ik hier een motie over moet maken. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Ja. Uh, want het betekent gewoon dat dat niet is opgenomen of dat er niet naar wordt gekeken. Nou, geloof ik de wethouder duurzaamheid op zijn mooie blauwe ogen, om het zo maar te zeggen. Uh, en, en hij doet ook echt zijn best, maar het ligt natuurlijk ook aan de partijen in de raad. Want het is wel heel apart, want dit zijn namelijk gewoon twee punten die in het raadsprogramma staan. Die lees je op, maar waarbij we een motie hebben gemaakt. Ja, ik heb er nog ze, vijf, hoor. Ja, ik weet het. Omdat ze in het raadsprogramma staan... Uh, maar als er dan bijvoorbeeld uh, een 8-8 stemming is, terwijl toch een breed gedragen meerderheid van de raad zonder voorbehoud op die punten ja heeft gezegd, dan vind ik dat apart. Want die partijen hebben dan toch ingestemd met het raadsprogramma, dus met die maatregelen. En nou, kaar... dat, dat, dat haal je nu aan, maar dat constateert een aantal mensen al een paar, een paar maanden. Ja. Ja, maar er een was gegeven. een breed uh, gedragen raadsprogramma, hyper de pieboerah. Ja. En vervolgens uh, werd er toch weer een soort coalitieplannetje uh, gemaakt. Wat eigenlijk heel vreemd is. Het is heel apart. En ik, ja, ik ben ook van hetgeen dat wij een raadsprogramma met z'n allen hebben ontwikkeld. Uh, dat was ons gezamenlijke idee is gezamenlijke visie. Ik vind ook dat we daar ons aan moeten houden. En ja, er, zijn, er is één partij geweest die heeft voorbehouden gemaakt op een paar punten. Dat is ja. de VVD. Ja. Fair enough. Uh, maar er zijn ook andere partijen die nu gewoon eigenlijk het raadsprogramma afdoen met voeten treden. Terwijl ik vind van jongens, we hebben een afspraak gemaakt. Het is leuk dat jullie het heel goed kunnen vinden met andere mensen. Dat jullie op bepaalde punten die wij niet benoemen in het raadsprogramma, met andere partijen andere dingen doen. Mm -hmm. Maar we hebben met elkaar een raadsprogramma afgesproken. En dat is en dan, de leidraad. Dan zou je toch verwachten dat die afgewerkt wordt? Dat zou je verwachten. Alleen dat gebeurt op dit moment niet. En ik denk niet dat het aan het college ligt. Wat misschien een raar stelvergegeven is, omdat het college natuurlijk de uitvoerende partij in deze is. Maar ik denk dat het voornamelijk aan de raad ligt en wat wij wel en niet doen met onze eigen visie. Maar hoe krijg je die raad dan weer op de rit? door uit te spreken dat ik me best wel zorgen maak om het raadsprogramma... dat ook intern te doen. Maar vooral ook gewoon extern, om gewoon duidelijk te maken van... jongens, hé, we hebben een raadsprogramma, hou daar nou een keer aan, want daar gaat het om. En hoe denkt het presidium daarover? Het presidium heeft er nog voor mij niet, zelf nog niet over uitgesproken, over het raadsprogramma. Uh, ik ben wel al een tijdje op de achtergrond bezig om gewoon een keertje iedereen weer bij elkaar te krijgen... om gewoon over het raadsprogramma te gaan praten. Want ik vind het best wel bizar dat... Uh, dat dat op dit moment niet gebeurt. Hoor je die geluiden ook van andere partijen? Ja, ik hoor zeker omheen partijen, nou, je hebt het in, bijvoorbeeld in de algemene beschouwing van het CDA ook ge gezien. Uh, wethouder Bluis die het nog uh, aanstipt. Uh, maar ook toen kwam er weer geen debat over het raadsprogramma. Mm -hmm. Hij zei letterlijk van misschien moeten we het daarover gaan hebben. En toen zijn we de moties en de amendementen gaan afwerken en was er geen ruimte meer voor het debat over het raadsprogramma. Um, uh, daar, je ziet het ook bij andere partijen. CDA zie je het bijvoorbeeld bij dus. Uh, Volgens mij heb ik mijn collega van de Partij van de Arbeid ook al over gehoord. Die zich ook wel zorgen maakte in de afgelopen vergadering over het feit dat van mij de heer Kramer zei dat hij af en toe mee ging stemmen, of en tegen stemmen. Terwijl hij toch echt de partij is die het raadsprogramma heeft geïnitieerd en geen voorbehouden heeft gemaakt. Dus het is heel apart als je dan zo'n antwoord geeft. Dus ja, dat is, dat, je hoort ook andere partijen over. Spreek je ze daar ook op aan? Um, ik heb ze één keer aangesproken toen toe. Dat uh, was meer over het feit dat zij het college aanvielen in de pers bij RTL. Uh, dat werd me niet in dank afgenomen tijdens die vergadering. Maar uh, ja, ik, ik, ik spreek ze af en toe wel op aan. Ik, ik, dit is ook zo'n moment waar ik zo eigenlijk op aanspreek. Waarvan ik zeg van jongens, kom op. Er, er ligt een raadsprogramma. Het zijn letterlijk twee punten. En nu toevallig die twee moties. Maar wat gaat er uh, nu gebeuren letterlijk. dinsdag? Dinsdag, ik neem aan dat zij gewoon overal voor zijn. Want het staat in hun raadsprogramma. Het staat, die, die twee moties van mij bijvoorbeeld is gewoon letterlijk uit het raadsprogramma. Dus waarom zou je die niet invullen? Dat waarom zou je. je er niet voor zijn? Ja, dan, dan, zou, dan zou ik snel klaar zijn. Dat lijkt mij wel. Dat lijkt me... Ja, als, je, als je het zo bekijkt... zou je daar snel blij mee moeten zijn. Alleen... Ik ben benieuwd of ze dat echt <laughs> ja, zijn. Zo ja, wat verwacht je daarvan? Ik ben ook benieuwd... Ik, ik neem aan... Omdat ik weet dat OpenSed ook wel... Een, bijvoorbeeld een groen karakter heeft... en uh, groen kan denken. Uh, ik neem aan dat ze daar gewoon voor zijn. Uh, ik neem ook aan dat ze gewoon voor het duurzaamheidsbeleid zijn. Omdat ik ook Bruno bouwberg Wilson in de commissie heb gehoord. En dit hij ook best wel positief in stond. Dus ik ben, wat duurzaamheid betreft... ben ik wel, denk ik... optimistisch daarover. Alleen wat het gele raadsprogramma betreft ben ik daar iets minder optimistisch over, omdat ik gewoon zie dat er in de afgelopen anderhalf jaar vrij weinig is gebeurd. En dat vind ik heel zonde, want wij waren toch juist die raad die zei van jongens, we gaan er tegenaan, we gaan even al die projecten uh, uh, ja, rechttrekken en we gaan Zandvoort even een stapje verder brengen. Maar dat is dus nog niet gebeurd na ja, anderhalf hoe, jaar. Hoe zou dat nou gekomen zijn dat mensen dan toch, uh, uh, dat partijen dan toch een andere kant gaan kiezen? Uh, er is natuurlijk iets gebeurd op het Waterstorrenplein, wat misschien een beetje de verhoudingen heeft vermoedelijk, maar of dat nu nog na een jaar... Nou, maar speelt dat, dan in, speelt dat dan in de Raad dat het gewoon uh, stilgezet wordt? Oh, nou, maar je merkt inderdaad. Het, het zou uit de ijskast getrokken worden. Ja, nou, maar je over merkt, de verkiezingen. Ja. Ja, je merkt inderdaad uh, wat er op het Watertoorplein is gebeurd met, met D66 en OPZ. Dat er wel een tijdje uh, ja, iets heeft gezeten. Ik moet zeggen dat het nu veel beter is en dat het gemoedelijker is. Um, maar het lijkt wel of het raadsprogramma daar een beetje onder heeft geleid. Uh, onder, ondertussen. En dat is heel apart, want je ziet een soort van coalitie-oppositie vormen zonder dat er wethouders van de coalitie of oppositie zijn. Nee. En dat, dat is een heel raar stijlfiguur als je met z'n allen, althans met het grootste deel van de raad, juist dat raadsprogramma hebt, wat je moet verbinden. En toch zie je dat het juist uit elkaar wordt gespeeld. En dat was wat we niet meer wilden, we wilden graag met elkaar verder en uh, het was bijna zoetsappig wat we hier aan het prediken waren toen met het ja, raadsprogramma. Maar... In, in het begin ging dat die kant op, ja. dat ging al ras uh, <laughs> een beetje naar links en naar ja. rechts. En dan heb ik het niet alleen over duurzaamheid, want je hebt natuurlijk het hele raadsprogramma ja. meegemaakt en daar vind je ook punten in van hé. Hey. Ik ik, maar dat is dus het raadsprogramma. Ik heb daar dingen in toegegeven en ik heb er dingen in gekregen. En op dit moment heb ik een beetje het idee dat ik de dingen die ik heb weggegeven, waarom heb ik die überhaupt weggegeven. als we toch geen raadsprogramma of als we hebben al een raadsprogramma maar als we ons daar toch niet aan houden. En dat, dat is niet, denk ik, de bedoeling. Uh, ga dan een coalitie in oppositie vormen en ga dan die wethouders daarbij zoeken en dan gaan we echt politiek bedrijven. Maar dan nou, we het ja, een, een, een, een breed gedragen raadsprogramma is ook politiek Dat ben ik met je eens Alleen moeten we ons daar dan wel aan, aan, aan, houden, hmm. aan houden Want als je Ik vind nu dat je als je naar zandstortse politiek kijkt Dat je een blok, blok uh, best wel rechts hebt En een blok best wel links hebt En het hele middengedeelte Wat eigenlijk het raadsprogramma zou moeten zijn Dat is er tussenuit. Nou kun je daar twee analyses op losla loslaten Eén analyse is het raadsprogramma heeft het hele middenstuk qua politiek en alles weggehaald. Waardoor je alleen nog maar extreme punten hebt. Dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Andere analyse is dat uh, partijen toch niet heel erg blij zijn met het raadsprogramma. En een soort van coalitietjes zijn gaan vormen. Waardoor ze uh, ja, met hun bloedbroeders het raadsprogramma veel meer een kant op willen sturen. En dan krijg je de 9-8 verhouding die we al vaker hebben gezien inderdaad. En die arme luisteraar die nu naar dit verhaal zit te luisteren, ja, die dat allemaal helemaal al niet meer begrijpt. Ik denk altijd van, nou, dan kun je heel lang over filosoferen. Ja. Maar stel je nou voor dat je uh, dit programma dit gewoon als een apart uh, discussiepunt in de raad zou kunnen agenderen. Mm -hmm. Waarom zou dat niet kunnen? En de tussentijds de evaluatie van waar staan we binnen het raadsprogramma als raad? We krijgen daar binnenkort ook de, de, een soort van de tijd voor. Of de mogelijkheid voor. Er komt een uh, bestuursagenda. Dat is eigenlijk de agenda waarbij het college zegt van... Dit gaan we in deze periode doen. We hebben bij de begrotingsbehandeling vorig jaar gezegd... Dat we dat eigenlijk te optimistisch vonden. Als was in, in 2019 en 2020 gepland. Terwijl je er nog twee jaar hebt. 2021 en 2022 waar dan helemaal niks ingepland stond. Dus we hebben toen tegen het college gezegd van... Leuk dat jullie een bestuursagenda hebben gemaakt, maar maak hem even wat beter en verbreed hem wat meer. Daarbij zou je bijvoorbeeld het raadsprogramma kunnen agenderen. En dan zou je het in zijn geheel kunnen hebben over van, waar staan we nu eigenlijk met de gemeente? Wat hebben we nou echt gedaan voor de burgers? En waar staan we met het raadsprogramma? Wat moeten we daar nog in uitvoeren? Dus dat is een heel mooi moment. Dat komt binnenkort volgens mij ook op de agenda. Ja, dus, kunt, kunt ik kan natuurlijk ook aan jou vragen. Wat hebben we nu gedaan de afgelopen anderhalf jaar? Als je het jaar? mij persoonlijk eerlijk ja. vraagt. Vind ik het vrij weinig. En ben ik zwaar teleurgesteld in mezelf en in mijn collega's. Omdat ik gewoon vind dat we gewoon te weinig doen op dit moment. Echt te weinig. Hoe komt dat dan? Want er liggen uh, uh, uh, tal van projecten ja. en dingetjes. En uh, je zegt het zelf. Er gebeurt niet zoveel. Ik denk dat het twee kanten... Twee, ja, er zijn twee oorzaken twee aan te wijzen. Eén, we hebben gewoon te veel projecten op ons bord genomen. Echt te veel. Ik als je vijf grote bouwprojecten hebt. Ja, een gemeente als Haarlem kan dat met nauwe nood aan... vijf hele grote bouwprojecten en zeker... Uh, gemeente Zandvoort met onze ambtenarencapaciteit... die we dan wel zwaar bij harem inkopen... maar dat is nog steeds onze eigen capaciteit. Um, ja, dat, dat is reden één. Dus we hebben gewoon te veel En uh, reden twee is gewoon ook... hoe wij als raad naar dingen kijken. Uh, kijk naar het Watertorenplein waarbij we een amendement indienen... over uh, de, de binnen of buiten de, bij het bestemmingsplan bouwen. Dat is gewoon een juridische... Ja, moeras waar we dan in, in gaan. En dat, is, dat, dat levert gewoon... Ja, dat kost gewoon tijd. En dat ja. is... Maar het raadsprogramma, als, als je dit gewoon leest... dat mm. is een prachtig programma. Maar het is natuurlijk ook wel een heel veel vrijblijvendheid. Want het ene punt over die duurzaamheid... we gaan onderzoeken, bekijken ja. of er iets mogelijk is, et cetera. Eh, nou, dat is fantastisch. Het, ja. Ja, ik streef ook naar om altijd maar aan de maximumsnelheid te ja. houden. Uh, ja, bijvoorbeeld. Dus... Ja, maar dat is waar. Het, het is, uh, maar dat, is, dat, is de, dat gebeurt als je in dit geval... in ons geval acht partijen bij elkaar zet. Je moet dan met z'n allen naar een tekst werken die je gezamenlijk, waar je het gezamenlijk over eens bent. Uh, ik kan me voorstellen, nou, uiteindelijk zijn het zeven partijen, want de PVV heeft niet meegedaan. Mm -hmm. maar dat, je, dat, je dan, ja, dat is dat geven en nemen. Ja. En wij vullen dat dus in met onze moties. Maar ja, geven en nemen kan ook ook strikte punten. Uh, ja. Jij krijgt een plein, ik krijg een bos. Ja, dat is dus niet zo gedaan. Dat blijkt nu. Want ja. er is heel veel ja, verwarring kennelijk mm -hmm. bij andere partijen over waar ze toch echt voor hebben gestemd. Ja. We zijn van duurzaamheid eigenlijk over het hele raadsprogramma bezig geweest. Kijk. Ik kan er nog uren over doorpraten, ja. maar gezien de tijd moeten we toch naar het volgende onderwerp. Ik ben benieuwd of jullie dit ook gaan aanpakken. Ja. Jullie als partij. Van joh, laten we nou eens over het raadsprogramma gaan praten. We gaan het en zeker aanpakken. We blijven het volgen. Mooi. Karim, bedankt voor de komst. Fijne dag nog verder. Ja, bedankt. fijne dag. Dankjewel. Nou, dan zijn we weer terug naar dit prachtige stuk muziek van Best Life Tonight. Ja, dat is weer heel wat. Ja, uh, en over Tonight gesproken. Het wordt misschien een hele spannende avond. Althans, binnenkort. Want er is een nieuwe pop-expositie. Sissies in Zandvoort. En daar bedoelen we niet mee keizerin Sissie, maar Sissies. Wat zijn Sissies? Want tegenover ons zit iemand die dat gaat uitleggen. zoek en die vast ook deze expositie heeft samengesteld. Ja, een expositie die groeiende is. Hij, hij groeit in drie maanden tijd. Hij verandert dus in de loop van de tijd. Het is een levende expositie. Het is een levende expositie waarin we... nou ja, Vooral ik, ik stel hem samen en ik werk ook tijdens de expositie aan, aan nieuw werk. Naar aanleiding van uh, de tentoonstelling het Zandvoorts Museum over Sissi van uh, Oostenrijk-Hongarije. En vorig jaar hoorden Fred Roosart en ik over die expositie... En toen moesten we in eerste instantie lachen. Toen dachten we van... Goh, sissy in Zandvoort. Uh, weet je nog? Vroeger. Sissies. Ja. Dat is niet een term die in Nederland veel gebruikt wordt. Maar wel in Amerika, Engeland. En dat is een, uh, een ander woord voor wat in die tijd... Toen wij jong waren, mietjes eten. Dus het gaat over homo's in Zandvoort. En... Het, het is meer een knipoog naar die tentoonstelling toe. En niet zozeer van dat we nou foto's laten zien van al die homo's die ooit de Zandvoort hebben bezocht en zo. Maar meer een aanleiding van laten we eens kijken naar uh, wie is die sissie en wie zijn wij als, als sissies tussen aanhalingstekens. En dat is het uitgangspunt voor de expositie. Wat kunnen we daar dan zien in die expositie? Wat voor een, uh, is het veel fotowerk of zijn beeldwerk? Want... Uh, nee, het is, het is beeldend werk waarin fotografie een, wel een rol speelt. Dat is een onderdeel ervan, want dat is ook een onderdeel van de kunst. En uh, het, het zal voornamelijk, als je naar de afzonderlijke kunstwerken kijkt, zal dat fotogra fotografie zijn... En daarnaast textielwerk. En dat textielwerk komt omdat ik zelf veel met textiel werk. En textiel eigenlijk mijn uitgangspunt is. Dat, uh, of het nou kleding is, of lappen, of uh, borduren, dat maakt allemaal niet uit. Zolang het maar textiel is. Dat, uh, op de een of andere manier hou ik daarvan. Je zegt, de tentoonstelling is groeiende. Ja. Uh, Kom ik straks in de passage in een ingericht... Uh, uh, museumpje? Of zie ik daar veranderingen? Hoe, hoe moet ik dat zien? Dat je, je, je komt in een ingericht museumpje. Ja, ik, ik, uh, maar uh, als je in het begin, dat is nu denk ik twee weken geleden, heb ik gewoon spullen neergezet en wat geordend. Zo van, nou weet je, dit moet het nu maar even zijn. Ja? En uh, ik had een jurk van, uh, hoe heet ze, Yegina. Dat is iemand die in Haarlem een atelier heeft in historische kostuums. En dat is een witte, vrij romantische jurk. Die had ik aan de muur gehangen. En er staat een mannenpop. En ik dacht van ja, die hoepel, dat lijkt me een beetje lastig aan die muur. Laat ik die maar even... De, de, de hoepel die onder de jurk hoort om de jurk mooi uit te laten staan. Laat ik die maar op die mannenpop doen. Dan hebben we meteen het idee van sissies in Zandvoort. van Oké, okay, we, we gaan weer jurken en uh, rokken dragen. En het eerste commentaar wat ik kreeg was van... Uh, kom je hier met een uh, bruidsjaponnenwinkel? Uh, ja. Oh, dat is de, bedoel, had ik zelf niet aan gedacht. Toen keek ik nog eens extra ik, ja, dat, dat, dat ziet kan er wel even, zo uit. Het ziet er wel <laughs> zo uit. En voor nu de eerste week is dat prima, laat mensen maar denken wat, wat ze zien. En überhaupt is dat in de, in de kunst is dat, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk goed. Zo van wat ik erin leg, hoeft niet te zijn wat jij erin nee. ziet. Al heb ik natuurlijk ook de neiging zo van ja, als niemand ziet wat ik erin leg, wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Ja, maar goed, dat, uh, dat, dat is ook veel. Ja. Nee, dus het, uh, vorige week was ik uh, nogal ziek. Toen ben ik uh, één dag toch gekomen. Ik dacht, ja, die bruidsjurken, dat, uh, er moet nog wel iets anders gebeuren. Dus ik heb uh, verder geordend en een aantal kleine installaties gemaakt. En één grotere, en die grotere dat is dat ik alle lappen en kleding die ik had, die heb ik in een... Um, ik dat woord vergeet ik steeds in een grid. Maar het Nederlands woord daarvoor Noosaïque. is... ik. Nee, het is, een, uh, het is een structuur. Het begint ook met een S, maar het is een ander woord. Ik vergeet het steeds. Oh ja, een stramin. Ik heb het stramien. in een stramien gelegd. Ja. En ik kies voor het woord stramin omdat dat ook iets heeft van... Je ziet in een strak stramin en... Dat is voor een deel ook waar die tentoonstelling over gaat. En van wij zitten allemaal in een stramien, in een patroon. En de een ervaart het patroon als plezierig... en de ander ervaart het patroon als zeer verstikkend. En dat is dus wat ik nu heb gedaan met, uh, met de kleding en de lappen... waar ik straks ook mee ga werken. Die liggen vrij willekeurig, maar wel in strakke lijnen liggen ze op de grond. Waardoor eigenlijk bijna de hele vloer bedekt is met een installatie... ...waar één pop, één mannenpop dus hardrennend probeert uit te komen. Dat is symbolisch natuurlijk, mm -hmm. vrij simpel. En ja, straks ga ik met die kleding en die lappen werken... ...om te kijken van wat, wat kan ik daarmee? Waarbij het, uh, het uitgangspunt is... ...en dat betekent niet dat dat er ook echt uit zal komen... ...het uitgangspunt is dat van die lappen weer een, een jurk komt... Dus dan hangt er straks een echte jurk aan de wand als inspiratie en als, oh ja, dat is ons uitgangspunt. En tegelijkertijd komt er iets van kleding die je aan zou kunnen trekken. Dus, dus eigenlijk door daar te werken, ja. verandert de expositie steeds. Ja, en ook door, dat, door datgene wat ik daar zie en zie gebeuren... En uh, als ik dan thuis ben, daar nog eens over nadenken. En ik maak foto's met mijn telefoon natuurlijk. Zo van, goh, ja, wat, ja. wat gebeurt hier? En dan denk ik van, heb ik dat gedaan? Nou, uh, morgen kan het niet meer over. Morgen moet ik dat meteen toch anders doen. Ja, ja, ja. Of van het een komt het ander. Ja, ja. Dus dat... Uh, dus dan blijft het ook interessant om de expositie te blijven bezoeken. Het is niet zo, je ja. komt binnen en het is zo, ik, ik heb het, het gezien. Ik nee, dus kunt er over twee nee. weken weer binnenkomen, dan kan het er heel anders uitzien. Dan kan het er heel anders uitzien. en uh, nou, Jij zei net van uh, Suzanne van der Laar, bijvoorbeeld, hè, fotografen. Dat vond ik van de zomer toen jullie daar een expositie hadden... de meest interessante foto's. Toen wij sissies in Zandvoet bedachten. Toen dachten we dus van oké okay, zo'n Sissi-jurk, dat is een uitgangspunt. Maar het andere uitgangspunt is ook van die Sissi, wie is, wie is dat? En is zij nou die Romy Schneider figuur uit die films super romantisch en ja daar kan je helemaal bij wegdromen of, of is er nog iets meer bij haar? Nou in de tentoonstelling in het museum kan je zien en, en lezen dat, er, dat, zij een meer, dat zij meer relief heeft. En uh, misschien zelfs vrij uitzonderlijk voor die tijd als de keizerin, de echtgenote van de keizer, zelfs republikeinse ideeën had. En dus op de vlucht was voor zichzelf. En toen dachten we van nou weet je, laten we eens beginnen met een portret te maken wat meer uitdrukt. Zo van, hier heb je de keizer en de keizerin. En ja, dit is wat wij graag zouden zien. Ja, dus dat portret staat er ook. Dat kan je van buitenaf goed zien. Oh, nee. Ja, je hoeft, niet, uh, je hoeft niet naar binnen toe te gaan om vrijwel al het werk te kunnen zien. Ja, het is mooi uh, uh, mooie glaswerk. Ja, zelfs ja. als je dicht bent, kan je naar binnen kijken. Precies. En, uh, ik dacht eerst van, we moeten het licht ook laten branden. Maar toen ik een keertje wat later was op de avond, toen merkte ik van, oh, van buitenaf heb je ook licht wat naar binnen schijnt. en Dat maakt het eigenlijk veel, veel spannender en ook een mm -hmm. beetje intiemer in, in wat je ziet. He, dus overdag kan je redelijk goed zien wat er is. Misschien details niet, maar die kan je dan zien als ik er ben. Sissy's in the dark. Sissy's in the dark. <laughs> ja, daar uh, weten sommige mensen hier meer van. Oh ja? Die, uh, <coughs> is, is het alleen jouw werk of is het ook meer werk? Nee, nee, nee. nee. Wat ik al zeg, hè, ja. Susanne van der Laar, haar werk hangt er. En ik heb zeg maar dus een maand of tweeënhalf dat ik ook kan kijken zo van nou, wie, wie zou ik nog meer hier willen hebben. En... Er zijn in ieder drie kunstenaars waarvan ik al weet van nou van hun komt werk. Of er komt fotowerk omdat zij niet in staat zijn om hun werk te Dus je, wis te je wisselt wel? Ik wissel, maar in eerste instantie vul ik aan. Ja, ja. Tot ik denk van nou dit wordt wel erg vol. Het wordt erg druk. Ja het wordt wel erg druk van nu zie je eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Dan ga ik eens wat uh, bomen kappen. Nou, bomen kappen, uh, dat hebben we net gehad met nee, duurzaamheid. Dat, dat gaan we voorlopig niet meer doen in de <laughs> nee, hand, nee, nee, nee, nee, graag niet. Maar dit soort bomen mag je wel kappen. Oh, ja, ja. Ja. Zo, ja. Zo of je mag ze ge... op de grond leggen. Ja, je ja. ja zo, zo, op de grond. ik werk graag. Ik ga het nog wel even noemen. Ja. Uh, Fred werd ook genoemd. Zit ja. Fred uh, Roos Hart, in, in, uh, bij jou in als mede-curator? Nou, hij is eigenlijk de curator. De curator. Ja, ja, wij werken vanuit de Roze Kunstlijn. Mm -hmm. Dat is uh, een onderdeel van de Kunstlijn HLM. Ja. En Fred heeft samen met de huidige voorzitter, ook Breenbouwer, heeft hij ooit de Roze Kunstlijn bedacht. Als een ingang zo van, nou laten we wat aandacht besteden aan het roze, zonder dat we daar he het hele jaar uitdrukkelijk mee bezig zijn. Mm -hmm. En laten we wat, wat uh, LHBT-kunstenaars de gelegenheid geven... om hun werk te laten zien. Maar wel samen met niet-LHBT'ers. Dus iedereen is welkom. En we hebben dat uh, van de zomer ook tijdens de Pride at the Beach... of rondom de Pride at the Beach ook in de passage gedaan. En toen was uitdrukkelijk het idee zo van... nou, we willen lhbt kunst zien of kunst die daaraan geïditeerd is... of mensen die dat niet zijn... maar wel daar een warm hart voor hebben. En dus laat, laat iets zien van... wie zijn dat? En wat doen we daarmee? En bij deze tentoonstelling... is meer het uitgangspunt dus van... oké, okay, er bestaat een beeld... van ons... van hun... en klopt dat beeld? Gaan we daar nou weer mee? Of uh, gaan we daar wat nuance in aanbrengen? En Fred is de... Is de leidende figuur daarin en ik help hem sinds een jaar of drie en groei eigenlijk steeds meer door naar. Nou, ik geloof dat hij zelf zei van nou je bent nu mede-curator. Dus <laughs> ja, nou plaats... dan schiet het toch al op je. Ja. Ja, dus... Kunstenaar mede-curator. Ja, Fred is dus niet de mede-curator, hij is de curator, ik ben de mede-organisator. Ja. Oké. Okay. En wanneer zijn jullie uh, ja. open? Zodat mensen ook uh, niet in het de duister kunnen kijken... maar het uh, uh, echt volle licht. Uh, nou in, de, de in de zomer had ik gezegd... Van ik kom hier vier dagen in de week... dat is ook vrijwel altijd gelukt. Maar nu met de winter en uh, verkoudheden... die opkomen, kan ik dat niet garanderen. Dus wij... Zeggen nu steeds op Facebook en dat soort media van we zijn er op onregelmatige dagen en onregelmatige tijden. Maar het is leuk om van buiten te kijken. Je kunt ja. alles zien, dus je ja. kunt er gewoon langs lopen en, op, en kijken. de Facebookpagina probeer ik wel aan te kondigen. Zo van nou, nu, uh, ik kom morgen. <lacht> ja, ja. Maar dat had ik van de week gedaan en toen uh, moest ik wel erg vaak hoesten. Mm -hmm. En ik dacht van nou, dat kan toch op donderdag, maar liever niet. Straks okay. ben ik er wel een Straks paar. Straks is die open. Ja. Straks Goed, die uh, expositie Sissies in de Passage ja. uh, op Engelbertstraat, die is vandaag open. En, uh, uh, en dan gaat die open en dicht wanneer jij beschikbaar bent om, ja. uh, om ja. daar te zijn. En te werken. Ja, en binnenkort komt er wel een uh, e-mailadres. Dat als je echt belangstelling hebt van ik wil echt binnenkijken, van mail mij even. Okay. En dan maken we een afspraak. Oké, okay. okay, nou bedankt voor de uitleg. En uh, ik zou zeggen werk ze vanmiddag. En veel plezier met de tentoonstelling. Dankjewel. Graag gedaan. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmira Race on Hudson. Voor ons laatste onderwerp is Erik Wijs aangeschoven, nou als bekend directeur van de circuit Racing, directeur van de circuit. Welkom. Goedemorgen. Zo yellow met de race die eh yeah, is. <laughs> <mooie, laughs> <laughs> ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Cor zoekt zoek dat er allemaal bij hè. Dat, uh, dat is altijd wel grappig.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 Dat zie je, nou ja, sommige bochten hebben wel wat verloop. Maar, maar bijvoorbeeld de, de, de, de laatste bocht op het circuit, de Adelaidebocht, de bocht 14. Ja, die wordt, als een vrij lange doordraaien. die mm -hmm. wordt 18 graden gebankt. Dat betekent dat je, dat OVM1, dat is daar zonder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 eigenlijk naast elkaar er even hard doorheen kan gaan. Dus daar verwachten we dat daar ook uh, inhaalacties uh, uh, gaan plaatsvinden. Nou, een parabolische korte bocht, zoals wij die gaan creëren, dat hebben ze bij de, nou, in geen ander uh, circuit, waar de dus vermoeder uh, is dat op dit moment. En, en daar is dus de, de, de, de FIA is daar... Uh, daar hebben we en... ze wel van moeten overtuigen, maar dat is, uh, dat is gelukt. En, en ze uh, vinden dat ook uh, een, een, een, een... Ja, ook ze, zijn, ze zijn er ook echt enthousiast over. Okay. En uh, ja, kijk, de sport moet zich natuurlijk ook ontwikkelen, verder ontwikkelen. En... Uh,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 Ik, ik ben zeer benieuwd. Ik, uh, er komt binnenkort wel eens een keer gewoon stiekem kijken. Uh, alhoewel, er staat tegenwoordig bewaking. Ja, dus dan we moeten zeggen. we even een afspraak maken, maar uh, die maak ik graag. Weet ja. uh, <laughs> je, met jullie. Ja. Um,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 Ja, dat, dat zijn... Uh, dan kun je want het hoort er allemaal bij. Maar het zijn allemaal uh, aparte stukjes die... Uh, ja, het is, die uh, het, is één, het is één grote puzzel. ja, ja, ja, ja. En, uh, en het is natuurlijk een enorme organisatie. Uh, waar veel meer bij ik dan dat stukje sport. wat, wat, wat, wat, wat stuk sport wat ik regel. Uh, maar ik kijk ik kijk bijvoorbeeld naar alle tribunes. Uh, uh, de horeca, de toiletten. Het verkeersplan natuurlijk. Uh, campings. Uh, nou, ook nog een stuk entertainment. Uh, uh,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 En die uh, uh, hete adem van al die mensen... die in de politiek en in de samenleving... al aan het sputteren zijn. Uh, uh, zeg maar ja. de luidruchtige minderheid zal ik het maar noemen. Bijna net zoveel lawaai maken als de overlast. <lacht> Dat, het wie zelf, uh... <lacht> Dat vind ik mooi gezegd, inderdaad. Ja, daar lijkt het af en toe natuurlijk wel op. Ja. Uh, kijk, Ik denk met alles wat je doet in Nederland. Of het nou een circuit is... of uh, uh, je gaat een, uh, ergens een, een muziekfestival organiseren... of misschien wel zelfs een wandeltocht... of een, een wielerronde. Wieler, hey, je zal altijd tegenstanders hebben. Uh, uh, tuurlijk geeft...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 om doorgaan. En wij laten, proberen ons er ook, ook zo min mogelijk uh, voor de af te laten leiden. En natuurlijk hè, moeten we, nemen we alles serieus. En uh, houden we ons ook aan de regels. En zorgen we er ook dat uh, zeg maar de natuur uh, zo min mogelijk schade oploopt. En als het al gebeurt, hè, dat het ook hersteld ja. wordt. Uh, uh, zodat we hier gewoon een mooi feest kunnen gaan organiseren. Nou, dat is geruststellend voor al die luisteraars. Dat uh, <laughs> wil ik maar zeggen. Nou ja, de, de, de, de gelijk denk ik daaraan. Hè, want je, uh, je zegt zelf: we hebben teams voor dit, teams voor.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 En dat moet je er nog even bij doen. Ja, dat uh, maakt het dit, dit jaar ja. uh, extra uitdagend Normaal was ik al, ging ik in november altijd lekker met vakantie. maar <laughs> nou, Je bent best geweest, in de begrepen. Dat, dus. dat, dat <laughs> zit er dit jaar niet in. <laughs> maar wij moeten zo de agenda gaan doen, dus je mag wel op vakantie. <laughs> <laughs> uh, morgen Brazilië. Ja. Heb je al een voorspelling?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 Overwinning in de Formule 1 in Brazilië gaan vieren. En ik denk dat dat wel een groot feest gaat worden. Nou, dat gaat dat zeker. Dat dan zeker ja. Ja. Ja. Ja, en dan wachten wij af tot het mei wordt. En dan gaan we hier gezellig uh, racen. Jazeker. Nee, kijk, het is natuurlijk echt, het aftal is echt begonnen. Hè. Ik bedoel, uh, ja, de, eerste, de eerste race in Europa überhaupt die weer op de kalender staat. Is Zandvoort. Hè. Dus uh, voordat. Het uh, uh, spektakel losbarst. Ja, is uh, het hier het eerste? Ja, ja. ja. dus nou, dat ja. is uh, natuurlijk onwijs gaaf. En het, ja. het blijft een megaproject waar we mee bezig zijn. Okay. En af en ja. toe uh, zeggen we ook wat we moeten ons wel realiseren met wat voor uniek project we bezig zijn. Ja, uh, ja. Wat, we, ja, wat we nu aan het realiseren zijn. Ja. Erik, bedankt voor uh, tijd en komst. En we hopen dat je, uh, ondanks dat je het hartstikke druk hebt, toch in de komende uh, vijf, zes maanden af en toe eens tijd hebt. Uh, oh, zeker graag maken. hoor. Een kopje koffie is altijd lekker, toch? Ja, ja, Oké, okay. <laughs> <laughs> dankjewel. Oh, is een... oh, nee. Dan gaan we nu verder met de agenda. We hebben het net gehoord van, uh, uh, van uh, de Wonderkamer in het Zandsvoort Museum. Die draait nog steeds door. Ja, die is uh, tot en met 30 6 2020 Dus daar kan je nog een, een, een ruime jaar naartoe. Uh, van 8 november tot 1 maart. Expositie Keizerin Sissi op vlucht voor zichzelf in het Zandvoort Museum En morgen hebben we de intocht van Sinterklaas bij de Rantonde om 12 uur. En gevolgd door het Sinterklaas Spektakel in de Korver Sporthal om kwart voor drie. En dan gaan we daar heel hard om lachen in het Zandvoorts Beach Hotel met de stand-up comedians. <laughs> maar uh, Daarvoor zijn we naar het Classic Concert geweest om... Uh, 1500 In uh, kerk. En dan slaan we weer een weekje over. 21 november, het Wapen Winter Jazz in het Wapen van Zandvoort. van 5 tot 8 uur. En Sinterklaas gaat uit zijn dak op 22 november bij de Kinderdisco. in het pluspunt van 7 tot 9. Dan heb ik iets met een vraagteken, maar eerlijk is hij toch de Zandvoort 500 race op het circuit. Nee, nee, nee. Die, die, stond, die stond gepland inderdaad. Maar die hebben we twee weken geleden al gereden. Dat is ja, dus 3 november. Oké, ja, dat je... nee, dit komt dan uit de kalender toen nog niet bekend was. Dat ja. wij uh, op 4 november zouden beginnen met een grote verbouwing. Ja. Duidelijk. 24 november. culinair rondje Zandvoort. En het begint om 12 uur. Je kan nog inschrijven bij uh, allerlei restaurants die eraan meedoen. Of bij www.wijnaanzee.net. En diezelfde dag het Requiem van Foray in de Agata Kerk van 5 tot 7. Dus je kunt eerst gaan drinken en eten en daarna nog bijkomen tijdens het Requiem. Ja, doe je daar niet aan mee, dan kan je op dezelfde 24 november de trooie triologie een toneel en zang... Uh, van het Tokodrama Amsterdam in Theater de Krocht. En het begint om half 4. En de 28 e is daar de regenboogborrel, waar ook de sissies natuurlijk welkom zijn... Voor jong en oud in het wapen van Zandvoort van half zes tot half acht. 29 november Sinterklaas toneel. Met Mantel van Fortuna Land in Theater de Krocht om acht uur. Het blijft druk in de krocht, om 30 november Mark Endhoven en het Live Orkest in Theater de Krocht om acht uur. Nou, en dan wordt het weer spannend op het Raadhuisplein. 11 december wordt de ijsbaan geopend. En 21 december gaan alle politici aan de slag, want ze doen mee aan de sprookjeswandeling. En dan hebben we nog een Classic Concert op 21 december. Het grote uh, spektakel met de Maastrichter Staar in de Agatha-kerk. En dat begint om 8 uur en de entree is 20 euro. Er zijn nog wat kaarten te koop. Bijvoorbeeld bij Kaashuis Tromp en op Classic Concert. Daar um, zijn het een beetje doorheen. De techniek en muziek, kort bedankt. De redactie, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte. Ja, Gerry is al naar de familiebijeenkomst, dus die uh, is al weg. Ook hartstikke bedankt. Roy Dongen. Bedankt voor de medepresentatie. Ben Zonneveld, jij ook bedankt. En wij wensen iedereen, oh, en we dank Hotel Hoogland ook nog voor gastvrijheid, koffie en thee en water. We wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week.